aflevering 22 van onze crimireeks op glad ijs En hoe zit het met Frank Geldof? Had die iets gegeten? Nee Frank Geldof was totaal nuchter, aber auch doch ja ik heb het belangrijkste voor het laatste bewaard. Hmm. Zo'n beetje wie in theater, ja. ja. En dat is? Geldof is gestorven voor vrouw en kinderen. Voor? Wie? En hoeveel ervoor? Mijn schatting is vijf à zes oor. Minimaal. Dat is heel interessant, Pieter, maar je beseft toch wat dat betekent, hè? Ja, ja, dat betekent dat Van Hille wel degelijk Frank Geldof vermoord kan hebben. Maar daar ga ik me nu eens niks van aantrekken, en Gidoke. Want ik blijf erbij, Van Hille heeft juist niks gedaan. Ah, en wat doe je dan met dit hier, Sibir? Wat is dat? Een rapport van Vermeer dat hier is binnengelopen... terwijl jij in café Vlissingen zat met dokter Tchuczewski. Ik heb het niet doorgebeld omdat ik je ontbijt niet wou verknoeien. Ah, jongens. Nou, inderdaad. Mario van Hillen zijn vingerafdrukken zijn aangetroffen bij Geldof. En nog niet zo'n klein beetje, hè? Verdomme toch, hè? Ja. Enfin, als je kan troosten. De bewaking van van Hille heeft daarnet gemeld... dat hij recht van hier naar de Grote markt gelopen is. Hij zit nu op een terras tegenover het Belfort. Eén teken van nu, en we pikken hem meteen weer op. Ja, momentje, momentje. Hier staat wel dat zijn vingerafdrukken gevonden zijn... aan de voordeur, op de zolder, maar nergens anders. Ja, ja, maar loop maar niet te hard van stapel. Vermeer, zijn onderzoek is nog niet rond. Ja, maar wacht eens, wacht eens. Laat me denken. Wat zit Van Helle daar op dat terras te doen? Hij is al aan zijn tweede koffie met cognac bezig. De bewaking heeft de indruk dat hij op iets of iemand zit te wachten. Zoveel te beter. Hoezo zoveel te beter? Ik neem het risico. Oh. We, We blijven hem voorlopig is... gewoon in de gaten houden. Oh, nee, dan... niet tegenpruttelen. Oh. Ik weet wat ik doe. Guido... Kijk nu toch eens na. Gaf Van Hille, u de indruk heel koelbloedig van aard te zijn? Nee, helemaal Ik ben geen psycholoog, hè? Hij koopt een pistool op zondag. Ja. Hij wacht nog tot dinsdag. Hij schiet Frank Geldof niet onmiddellijk mm -hmm. neer. Ja. Integendeel, hij voert nog een hele show op... om het op een zelfmoord te doen lijken. Ach, het is een gefrustreerde ex-werknemer voor iets, hè? Ja, en dat is dus allemaal gebeurd... uren voordat Bieke en de kinderen opgedaagd zijn. Waar heeft Van Hille dan ondertussen gezeten? We kunnen toch met... Met twee daders te maken? O oh, ja, waarom niet? En zelfs met drie. Want misschien is de kleine Jelle door nog iemand anders uit de weg geruimd. Nee, Guido, dat geloof ik niet. Dat is te absurd voor woorden. En daar hebben we trouwens geen enkele aanwijzing voor. Mm -hmm. En dan nog, hè. Als het inderdaad een werk in fases geweest is... dan wijst dat op een heel koelbloedige, planmatige aanpak. Klinkt dat als iets wat Mario van Helle kan gedaan hebben? Dat toch niet die Mario van Hille, die wij vannacht ondervraagd hebben, of wel? Ja, niet meteen, nee. nee. Ik ben meer een aanhanger van Johansen theorie, Guido. Johan van Lestaminet. Het draait allemaal om vrouwen, of om geld, of om een combinatie van die twee. Ja, ja, ja. en als het daar niet om draait, dan is het gewoon puur toeval, hè? En ik weet het ook niet, hoor, Pieter. Maar van vrouwen gesproken, hier... Ik heb voor de aardigheid, is de naam Marlies Pauw in een paar zoekmachines ingetikt. Ja, en? Wel, ze heeft op zijn zacht gezegd een heel merkwaardige carrière achter de rug. PC Busters is tot nu toe het enige bedrijf waar ze het meer dan een jaar heeft volgehouden. Oh, we hebben een gsm nu gelaten. Ah, hier. <coughs> uh, met van in. Wanneer? Rond zes uur. Ja, in principe kan dat wel, maar... Oké, okay, goed, zoals u wil. Ik zal hier beneden voor de deur op u wachten. Ja, tot dan. Wel, wel, Guido. Van geld, vrouwen en puur toeval gesproken, dat was Urbain de Beulen. De minister? Ja, zijn excellentie wil iets met mij gaan drinken vanavond. Hij komt mij straks persoonlijk afhalen. En u gij! En uw chauffeur maakt dus altijd foto's van iedereen die met u meereist. Ja, ja, Grappig, hè? Ja. Hij is een gepassioneerde amateurfotograaf... en hij heeft ondertussen een aardige collectie opgebouwd. Ja. ja, misschien kan ik wel eens een kopietje krijgen. Ik zit tenslotte niet elke dag in een limousine... naast de minister van tewerkstelling en toerisme. Oh, maar zo zal u met plezier een kopie geven, hoor. Ja, dank u. En als u dat absoluut wil, zet ik er zelfs mijn handtekening op. Ja. Het is toch raar hè? dat we elkaar nooit eerder tegen het lijf gelopen zijn, hè, commissaris? Ja. En dat wij we alle twee toch geboren en getogen bruggelingen zijn. Ja, ja, maar ja. U hebt natuurlijk een drukke agenda, hè? En <laughs> u zit meestal in Brussel. En als het nog maar alleen in Brussel was. Zwijg er maar van, of kort van wanhopig. <laughs> ja, hoe dan ook. Ik voel mij vereerd dat u een deel van uw schaarse vrije tijd heeft opgeofferd om hier met mij iets te komen drinken. Maar, ik stel voor dat we nu stoppen hè, met u tegen gij te zeggen, wat denk je? En nu we samen een fles champagne soldaat gemaakt hebben, mogen we de formaliteiten toch dan achterwege laten, hè? Ja, of niet? En uh, van drinken gesproken, jongeman... Meneer de minister. De commissaris en ik zouden graag nog zo'n flesje champagne kraken. Zeker, uh, meneer de minister. Ja, zeg, ik heb genoeg gehad, hoor. Nee, nee, nee, niks van. En we vangen dat ijs ook maar eens, hè, jongen. Natuurlijk, meneer de minister. En wij gaan ondertussen eens nadenken waar we gaan eten. Hè? We eten ook nog? ja. ja. Uh, in dat geval raad ik u Club Talasso aan, mevrouw. Momentje, uh -huh. dat staat hier ergens achteraan in onze winterbrochure. Ah, hier. Ah, oh, dat is in Tunesië. Dat uh -huh. is precies nogal een groot hotel, hè. U heeft niet in Timers. En moet het ook in Tunesië zijn? Nee, nee, helemaal niet. Dat, dat, dat mag maar even waar zijn. Als het er maar warm genoeg is op deze uh -huh. tijd van het jaar. Uh -huh. en, en als ze maar massages doen. Uh -huh. En een schoonheidssalon heb misschien. En, oh ja, dingen zoals stoombaden en zo, hè. En liefst van alleen met dat restaurant waar je licht kunt doen. Uh -huh. Ik ben wel veleisend, hè. We zullen eens kijken wat er nog aan last minutes in onze computer zit. Uh -huh. Ah, ik heb hier een, uh, een wellness midweek ja? in Valkenburg. Dat is misschien meer iets waar u naar op zoek bent. Valkenburg in Holland? Ja? Nee, dat is te dichtbij. Dat is ook zo fris nog. Ik zie hier ook iets in uh, Malta, een ja. fitnesshotel. Hoe is dat? Niet? Fitness, nee, liever niet, dank u. Geen probleem, geven het nog niet op. hè. Ja. En uh, voor hoeveel personen moet dat eigenlijk zijn, mevrouw? Oh, voor hoeveel personen? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, sorry, is dat erg? En hoe is het nog met uw vrouw, Pieter? Gij kent Hannelore? Ja, ja, ja. We zijn ongeveer samen begonnen aan de balen hier in Brugge. Maar ik ben nogal vroeg in de politiek gestapt en zo zijn we elkaar uit het oog verloren. Nou, altijd even knap als in die tijd. Zal ik u eens bekennen? Ik heb zelfs nog een oogje op haar gehad. Oh ja? Hij Kom, laat ons die fles leegmaken, dan kunnen we eindelijk gaan eten. Nee, voor mij niet meer. Zwijgen en opdrinken. je we toch niet rijden? Wat is dan probleem? probleem? Ja, ik wil nog een beetje nuchter blijven. Hè? Oh. Zie je dat we na het eten nog goesting krijgen om ergens te gaan dansen of zo? Gaan <laughs> dansen? Maar ah, je bent een danser, Pieter. Zou het anders niet zeggen? Of zie je dat je ineens goesting krijgt om mij uit te leggen... wat je allemaal weet over Frank Geldof en over Cindy Carrier. Ah, het is zover. Ja, werd stil aan tijd, hè. En hoe graag ik ook op kosten van de gemeenschap met u wil gaan tafelen... ...ik ben toevallig wel met een onderzoek bezig... ...waarin uw naam meer dan eens is opgedoken, hè? U erbij? Ja. Mm -hmm. Oké, okay, Pieter, hebt gelijk. Ik mag u niet langer aan het lijntje houden. En je mocht natuurlijk nog wachten tot na het eten, hè? Ik ben een fijnproever voor iets. Ik <laughs> heb duidelijk veel zin voor humor, hè? Zo ja, weet ja. beter. Zonder. Want, uh, ja, je hebt mij daarop een idee gebracht, hè? Weet je wat? Ik zeg dat restaurant af en we gaan ergens anders naartoe... waar we ook kunnen eten en drinken en praten natuurlijk. En uh, waar we eventueel ook nog kunnen dansen... als we daar nog energie voor over hebben. Bijna, nu maakt je me wel heel nieuwsgierig. Waar gaan we naartoe? Naar het Pieter, naar de Cupido... waar ik Cindy heb leren kennen en Frank Geldof.